9 uur, Jobboot met het NOS Journaal. Een vrachtwagenchauffeur is vanavond rond 7 uur met de schrik vrijgekomen... toen hij vastkwam te zitten op het spoor in Vught. Een aanstormende in Intercity kon met een noodstop... ter nauwe tot stilstand komen, op 5 meter van de vrachtwagen. De vrachtwagen was volgeladen met auto's. De chauffeur kon de bocht niet maken en bleef daarom stilstaan op het spoor. De treinmachinist slaagde er maar net in de trein op tijd te laten stoppen. Niemand raakte gewond. Het treinverkeer bij Vught lag ruim een uur stil... Er is dit weekend extra verkeersdrukte in Vught vanwege een omleiding... doordat de A2 richting Eindhoven is afgesloten. In een ziekenhuis in Algiers is oud-president Gadli Benjedid... van Algerije overleden. Hij leidde het land van 1979 tot 1992...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 Tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog, die tussen 1954 en 1962 werd gevoerd tegen Frankrijk, vocht Benjedid in het verzet. In 1965 hielp hij bij de Koep tegen de eerste president van het land, Ben Bella. Gadli Benjedid was 83 jaar.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 Nogmaals goedenavond. We gaan even langs de velden. We beginnen in Arnhem, Vitesse, Heerenveen, Richard van der Made. 62 minuten gevoetbald in Gelderdome en 1-1 nog altijd hier op de borden. Doelpunt door Boni gemaakt in de tweede helft. En die stand staat nog steeds. Het strijdt een beetje in evenwicht. Die testen op jacht naar drie punten in deze wedstrijd. Maar Heerenveen nog altijd gevaarlijk. Vooral in de omschakeling. U merkt, onze lijnproblemen zijn nog niet helemaal over. Dit was gewoon telefoon. Roda tegen VVV, Philip Koken. Het heeft wel even geduurd, maar Rodi JC komt eindelijk een beetje los in deze thuis. die ze moeten winnen en dat merk je ook. Het is dus een beetje een wedstrijd voor Rode JC. Dat eh, zojuist een goed schot afvuurde vanaf een meter of 22 Mark-Jan Vlederes. Waar eh, Maanpa, de keeper van VVV, heel veel moeite mee had. Maar na een minuut of 18 spelen tussen Rode en VVV is het nog altijd 0-0. de Herakles. Bas Tegeler. Heel even dacht, Herakles dat het uh, op 2-0 was. Oh, we gaan naar Richard, hoor ik net. Oorsprong gekomen, in de 63e minuut is het opnieuw Alfred Finn-Bogason... die een fout van Van Aanholt bij Vitesse achter in afstraft. En zo lijkt Heerenveen dus weer in deze wedstrijd. Verrassend, goede paas van Kruiswijk. En dan wordt het duel door Finn-Bogason gewonnen... van en van der Heide en van Aanholt en is Veldhuizen verslagen. Heerenveen lijkt 1-2. Vitesse Heerenveen dus 1-2. Eh, nog even terug naar Bas Stigler. Ja, want uh, drie woorden is wel heel weinig. Uh, Zwolle <laughs> tegen Heracles is 0-1. Heel even dacht Heracles en iedereen trouwens dat 0-2 was geworden. Gaurier die scoorde wel, maar bleek buitenspel te hebben gestaan. Er waren een paar herhalingen voor nodig, maar het klopte wel. Die bal die van achteruit kwam werd nog aangeraakt. Ik dacht dat het overtoom was en daardoor stond Gaurier buiten spel. Die liep vervolgens om de keeper heen. Schijt zegt: de dag eerst, uh, ik tel de goal. Die verscheen ook op de scoreborden. Maar toen zei de grensrechter, volgens mij moeten we het niet doen. Toen kwam er overleg en toen kwam er alsnog geen treffer. Kortom, de Zwolle leeft nog na 64 minuten. Want de stand blijft zoals hij was, namelijk 0-1. Nou, dit waren er wel 300. De helder tegen Leiden, Basiskebal, Frank Wierleit. Ja, daar hebben we nog een klein beetje gelukt. Namelijk dat Kevin Landman in de ploeg is gekomen. De spelverdeler 18 jaar pas nieuw in Den Helder. Hij heeft zijn persoonlijke fanclub meegenomen helemaal naar Den Helder. Vanuit het Zwolse. En die horen we nu nog. Hij heeft namelijk de allereerste driepunter van Den Helder in deze wedstrijd raakgeschoten. Diep in het vierde kwart. Drie minuten is er nog te gaan. 77-42 is het voor Leiden in Den Helder. Bye. Ellen Metz. Mild. Elke keer als Vitesse bovenaan kan komen te staan... gaat het verkeerd, ja, Ries. Ja, ja, dat is ook wel waar inderdaad. Die druk is misschien dan toch wel een klein beetje voelbaar bij de spelers. Hoewel het ook niet heel erg vreemd was geweest... als Vitesse na een half uur gewoon met 2-3-0 had voorgestaan. Maar goed, Havenaar bijvoorbeeld... moet die ballen er dan wel inkoppen. En dat gebeurde in de eerste helft niet. Nu is het 1-2 in het voordeel van Veen Hebben de spitsen van beide goals de doelpunten gemaakt. Vin Bogazon twee keer en Boni maakte de 1-1 daarna daarna ging Vitesse ook wel weer wat dominant spelen. Wat beter de bal weer uh, uh, rond uh, laten gaan. Ja. Na, Bas. Bas. Ja. 0-2 nu wel bij Zwolle Heracles. Gaurier. Schitterende actie eigenlijk vanaf de rechterkant. Iedereen verwacht een voorzet. Hij draait zijn tegenstander van Hintem eigenlijk dol. Die volgt hem zeg maar tot bijna bij de middenlijn. Dan ineens is Gaurier via de buitenkant weg. Dan loopt hij het strafopgebied binnen. Dan verwacht eigenlijk iedereen een voorzet. Maar schiet hij in de korte hoek. Ik moet zeggen dat Danny Windjes, de keeper van Zwolle, er bepaald niet sterk uitziet. Want die moet zo'n bal natuurlijk in de korte hoek gewoon hebben. Maar die is totaal verrast omdat ook hij blijkbaar een voorzet verwacht. En zo, juist in de fase waarin Zwolle dacht, nou wie weet, wordt het 0-2 en lijkt de wedstrijd beslist. Dat is gezien het wedstrijdbeeld van de hele wedstrijd ook niet onterecht. Want daarin is Herikles wel beter, gevaarlijker met name geweest. Maar ja, als je zoveel kansen onbenut laat en de tegenstander telkens in leven laat... dan ga je vroeg of laat toch naar de andere kant kijken. Maar het blijkt dus toch... Niet nodig, want Gaurier maakt 0-2. En zoals gezegd, dat lijkt, maar ja, dat is niet altijd waar in het voetballen. De beslissing na 68 minuten. Jij mag weer doorgaan, Richard. Ja, weer een kopbal van Boni. En weer is het raak, Wilfried Boni. 70ste minuut. En hij maakt zijn tweede goal van de avond. 69 e minuut. En wat is hij dan toch belangrijk. Deze Iforiaanse spits van Vitesse. De supporters op de Zuidtribune. Achter het doel van Heerenveen. Van Christopher Nordveld. Ze worden gek van vreugde. Het is Van Ginkel die het duel wint aan de linkerkant. Een uitstekende voorzet. pan klaar op het hoofd van Boni. En die vindt de lange hoek. En zo is het dus weer gelijk in Gelderdoom. Wat is het dan toch een heerlijke wedstrijd vol. Rare momenten met heel veel spanning. Vitesse, dus weer terug. Terwijl Herenveen, toch, uh, ja, bijna. ...aanstal te maakt om op jacht te gaan. Heel serieus naar een derde treffer. En de wedstrijd is nu ook echt open hoor. Een aanval nu van Herenveen aan de linkerkant van het veld. Met de voorzet die gaat komen richting Koems. Wordt dan opgevangen achterin door Vitesse. Notabene Havenaar, de spits die zich achterin heeft gemeld... ...om ook verdedigend werk te verrichten. Maar heel slecht, zoals Vitesse nu uitverdedigt. Kans weer voor Herenveen met het schot van Vin Bogason Maar dat gaat enkele meters naast het doel van Piet Veldhuizen. Het is een leuke wedstrijd geworden in de tweede. Tweede helft, 70 minuten zijn we bezig. Twee goals van Wilfried Boni, twee goals van Vin Bocasson. Hoe leuk is het bij RODA VVV? Philip Koker. Nou, heel leuk als je vandaag gradatievoetbal houdt. Want uh, er gebeurt genoeg op de velden. Ja, aanvallend uh, gezien niet. Uh, maar er wordt heel veel strijd geleverd. En vooral uh, VVV uh, komt steeds beter in de wedstrijd. Nadat we een periode hebben gehad van een minuut of acht dat Roda sterker was. Ook een enkele kans creëerde. Niet meer dan een enkele overigens. En VVV wordt nu weer sterker. Zojuist een enorme kans gehad voor uh, Mewes. Die zo waren de poorten met een knappe technische actie. En toen uithaalde vanaf een meter of twaalf. En die bal die ging maar net achter via een verdedigend been... Van Biemans. Nu weer balbezit voor VVV op de eigen helft. En dan is het weer tijd voor Leiva Cabessi, de linker vleugelverdediger. Om alle tijd van de wereld te nemen. En om iedereen van VVV weer even balbezit te laten voelen. Voor zover het mogelijk is. Want het aantal goede passes blijven zeer beperkt tot nu toe in deze wedstrijd. Het lijkt wel een beetje op een knock-out duel. Nu al om wie in de divisie mag blijven. En wie gaat degraderen. Er gaat zoveel mis dat het ook alweer zeer amusant is voor de toeschouwers hier op de tribune. Van wie er geen één, vermoed ik, neutraal zal zijn. Dus het niveau zal ze allemaal worst wezen. Het gaat echt alleen maar hier om het resultaat. En dat is heel goed merkbaar. Nu weer een bal terug vanaf de middellijn. Terug naar de eigen doelman, naar Courto. En dan hoort u de mensen hier al fluiten. Dat vinden ze niet goed. Ze willen hun ploeg wel naar voren schreeuwen. Maar iedere bal die naar voren gespeeld wordt, is bijna balverlies. Nu dan een keertje is Nemeter van door. En die wordt dan neergelegd door Ami. En die gaat dan op de bom. De rechter vleugelverdediger van Ado, nee. Nee, Amir raakte er een beetje. We krijgen een. Uh... Van VVV natuurlijk, van VVV. Ja, dat, uh, bij ADO moest hij weg inderdaad. Nee, die, uh, het is een echte zwalbe. Het is een zwalbe van Neemet. En Neemet die verweert zich nog een beetje. En die zegt, uh, jongens, uh, dat is niet zo. Ik liet me niet vallen. Maar uh, ik heb dan de mazzel dat ik dat nog een keertje mag zien. En de scheidsrechter staat volkomen in zijn recht. Het is ook nog eens een keer een slecht uitgevoerde zwalbe, Waarvoor Neemet geel krijgt. Nou, die past dan ook nog wel in het beeld. En vooral in het niveau van deze wedstrijd. Deze hele slechte zwalbe. Een gele kaart dus terecht voor Neemet. 0-0, bijna een half uur spelen tussen Rode en VVV. En dan het basketbal, Frank. Wie laat verteld aan het begin vanavond dat het lang geleden was... dat we in Den helder waren om uh, basketbal te kijken. En als ik jou zo hoor vanavond, Frank... dan denk ik dat het lang duurt voordat we er weer zijn. <laughs> voordat ze u zo'n rol gaan spelen dat het weer de moeite waard is om te komen. Zoiets uh, zou je dan kunnen zeggen, inderdaad. De wedstrijd is uh, klaar. 39 punten is uiteindelijk het verschil dat Leiden op het bord weet te zetten in zijn voordeel. Leiden wint 83-44 op het dooie gemakje. Het mocht uiteindelijk ook, want de coach van een helder... ...heeft in het laatste kwart zijn Amerikanen van het veld gehaald... ...zijn buitenlanders van het veld gehaald... ...die die verder nog op de bank had zitten... ...en liet uiteindelijk een soort van onder-23... ...uiteindelijk een soort van onder-20-ploegje in het veld staan... ...om het dan maar uit te zoeken tegen Leiden... ...omdat de wedstrijd al lang en breed gespeeld wat was. Ja, bij Den Helden zullen ze zich heel wat hebben voorgesteld... ...van hun rentree in de Eredivisie... ...dan heb je de pech dat je Leiden treft... ...en heb je ook nog de pech dat je een duidelijk minder team op de been hebt kunnen brengen... ...dan je eigenlijk misschien wel een klein beetje... Had het is een enorme draai om de oren die Den Helder hier krijgt in eigen huis. Maar goed, het is ook met een draai om de oren dat duidelijk dat ze er weer zijn. Ook al verliezen ze heel dik van Leiden met 83-44. We gaan naar Arnhem. Richard. Weer scoort Herenveen en het is Koems die het doelpunt maakt. Voor de derde keer een voorsprong voor de ploeg van Marco van Basten uit een vrije trap van een meter of 18. En een enorm feest nu in het uitvak. Ja, het is Koems inderdaad die de bal trapt. En met een hele fijne krul is Veldhuizen dan geklopt in de lange hoek. En zo staat Herenveen dus opnieuw aan de leiding voor de derde keer in deze wedstrijd. Wat een knotsgek duel hier vanavond in Gelderdoom. het eerste doelpunt van Koems dit seizoen. En er gebeurt van alles op dit moment op het veld. De bal ligt op de middenstip, maar er is een blessure voor Gouwen Die moet dan over de lijn worden getrokken. Ja, inderdaad door Dan Mori, die zojuist in het veld is gekomen. En pas dan kan er afgetrapt worden. En dat is nu gebeurd met Ibarra. Vitesse heeft Haas staat in eigen huis dus op achterstand. Zoals het uh, dit seizoen thuis uh, wel vaker uh, met veel problemen uh, speelt en het gewoon uh, moeilijk heeft. Want uh, tegen ADO werden al punten gemorst en ook twee weken geleden tegen Heracles. veen dus vanwege het uh, countervoetbal succesvol ook weer in deze wedstrijd staat dus voor met 3-2 tegen Vitesse. Prachtig doelpunt van Sven Koems. Zorgt ervoor die derde goal voor de ploeg van Marco van Basten. In Zwolle is het wel beslist, hè Bas? Nou, klassiek zinnetje. Als Zwolle <laughs> nog wat wil, dan moet het snel. Kwartiertje nog, 0-2. Komt de vrije schop bijna voor de voeten van een van de invallers, Jesper Drost. Maar die komt er bij de tweede paal net niet bij. Dat is niet zo gek, want het was namelijk Van Hintem. Maar die komt er even goed niet bij. En Die bal gaat dan volgens overdoel van Pas weer. Dat levert nog wel een hoekschop op voor Zwolle. Dat dus tegen die 2-0 achterstand aankijkt. Voorrust Armer Teros al heel vroeg in de wedstrijd na een kwartiertje. Toen Herikles oppermachtig was en juist in de fase dat Zwolle dacht dat het nog wel wat kon. Maakte Gaurier 0-2 Hoekschop van Zwolle op het hoofd. Ja, dat wel van Lachman. Maar de bal gaat een halve meter over. Het doel van Pasveer, dat zijn dan toch de kansen die je moet benutten. Weer zo'n klassiek zinnetje. Om er wat van de avond te maken. Want Zwolle heeft dus echt wel fase in de wedstrijd. Het gevoel gehad dat het kon. Als het puntje bij het paadje komt, is toch de conclusie dat de ploeg uit Almelo... gewoon meer kwaliteit heeft, makkelijker voetbalt. En juist ook onder druk, wat makkelijker overeind blijft. Pasveer trapt. Doet dat in de richting van Armenteros. In... De tang eigenlijk nu bij Lachman. Dan ploft de bal eruit voor de voeten van Rienstra. Die een goede wedstrijd speelt trouwens, verdedigen. Dat is een groot talent voor de mensen die dat nog niet wisten. Dat zijn er steeds minder overigens. En aan de rechterkant van het veld komt de bal bij bij Tewierik terecht. Die wordt opgejaagd door Pluim. In de drukte eigenlijk de bal verspeelt. Dat wel wat paniekerig doet vind ik. Komt hij weer voor de voeten van Drost. De eerder genoemde invaller aan de kant van Zwolle. En dan ligt hij dus weer aan de voeten van de Zwollenaar. Pluim ingespeeld. Wil wegdraaien. Wil een vrije schop. Gaat naar de grond. Krijgt geen vrije schop van Hichler. Die er uh, kort op staat. Dan komt de bal voor de voeten van Kwanza. Die hem onder druk van aanstormende mensen van zwollen Dan maar terugspeelt naar zijn keeper weer. Pasveer. En zo probeert Herikles het denk ik wel vrij rustig te doen. Pas Pasveer trapt de bal naar de buitenkant. Dan moet hij eigenlijk door Luis Pedro worden binnengehouden. En in deze overtoon. Pedro is in het elftal gekomen. Voor Everton, maar elke keer als ik aan het woord ben, maak ik graag plaats voor Richard van der Waarden. Ja, want er gebeurt van alles hier in Gelderdoom. Nu is het uh, Kruiswijk die uh, de tweede gele kaart krijgt van deze wedstrijd. En dus rood, Veen verder met tien man, maar misschien nog wel belangrijker. Een strafschop ook weer in deze wedstrijd, nu voor Vitesse. Nadat de scheidsrechter Liesveld is afgegaan op zijn assistent scheidsrechter. Na een val van Boni in dat duel met Kruiswijk in het strafschopgebied. Boni laat zich, als ik het zo zie in de herhaling, ja. toch wel heel makkelijk vallen. Volgens mij is het gewoon een zwalbe. Maar op advies van de assistent scheidsrechter gaat de bal alsnog op de stip. In eerste instantie besloot Liesveld om geen penalty te geven aan Vitesse. Maar we gaan eerst snel even naar Philip. Want in Limburg is er in een hele slechte wedstrijd wel gescoord. En dus is men hier geweldig blij. Sanarip Molky kopt binnen. Na een uh, klutsituatie, een corner van de beulen werd ingebracht. Een moeilijke redding, een moeizame redding van Maan. Die bal stuiterde een paar keer op en neer. En dan zet Malky zijn hoofd er tegenaan. En valt hij zomaar binnen, is het 1-0 voor Oda. Vitesse, reset.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 Op het gezicht drie goals van Wilfried Boni. Hij staat op acht. Het was een zwalbe en dus eigenlijk onterecht deze 11 meter. Maar Boni, hij faalt bijna nooit vanaf de stip. Heel koeltjes, heel rustig. En in de 79ste minuut dus opnieuw een gelijke stand in Arnhem. Doei! Hier wordt het bij Zwolle Heracles, 10 minuten voor tijd, Gaurier, opnieuw hij een tweede van deze avond, heel mooi stiftje nadat Zwolle eigenlijk denkt te kunnen opbouwen, ergens onderweg de bal verliest, er komt één steekpaas Gaurier wurmt zich langs de laatst meegelopen verdediger, keeper komt uit zijn doel en het stiftje gaat eroverheen, prima doelpunt, niks op af te dingen, 0-3. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be dancing tonight. Fight the break up dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be dancing tonight. Fight the break up dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be dancing. Tomorrow I'll be dancing. We are Eagle Eye Cherry, safe tonight. Ja, opnieuw een scheidsrechter die afgaat op zijn assistent. Misschien moeten ze er wat minder doen, Richard van der Maade. Ja, misschien moeten ze er eens goed over gaan praten. Ook met z'n allen. Want het is toch wel een opvallend moment. En Liesveld heeft het gewoon goed gezien. Een aantal minuten geleden. De bal ging uiteindelijk op advies dus van de grensrechter op de stip. Kruiswijk eraf met een rode kaart. In 3-3. Wat willen we nog meer? Zes goals in de Gelderdoom vanavond. En we vervelen ons niet in de tweede helft. Want er gebeurt van alles. Boni. Natuurlijk de man bij uh, Vitesse. Heel erg belangrijk zoals hij dat uh, vorige week was. En Vitesse heeft nu nog een minuut of zes, zeven de tijd om koploper te worden vanavond in de divisie. Weer een aanval over de linkerkant met uh, Rijs. Die wordt dan afgefloten in het uh, duel dat hij uitvecht met Chris Koem. Een van de invallers bij Heerenveen dat zojuist ook uh, van La Parra heeft ingebracht. Dat is toch gokken op de snelheid van die vleugelspits denk ik in de laatste minuten. Van Basten die uh, continu ook in zijn vak staat te coachen met de handen in de zakken. Toch wat nerveus. Nu is hij weer even bij gaan zitten. Nu is het ook weer Rutte die gebaard van naar voren. Want Vitesse heeft niet zo lang meer. De bal ligt bij Van Aanholt. De vleugelverdeder geeft hem mee aan Havenaar. Die zich vaak laat zakken op de eigen helft. Om dan de bal weer op te brengen richting Reis en Boni. De twee spitsen van Vitesse en Via van der Heijden. Nu een uitstekende opening naar de rechterkant. Ibarra kan een tegenstander uitspelen. kiest voor de combinatie. Met Boni. Die is dit keer niet helemaal uh, balvast. Maar toch houdt Vitesse het balbezit. Dan Mori. Combinatie met Van Ginkel. Jansen. Jansen draait dus om, zich as, om zijn as. Opent dan weer naar de linkerkant. Naar Havenaar. Moet de voorzet komen. Natuurlijk zoeken naar het hoofd van Rijs of van Boni. Maar de bal wordt simpel weggekopt door Heerenveen. Maar Heerenveen zit nu in de verdrukking. Wankelt. Het is uh, weer een aanval van Vitesse met Van der Heijden. Na een paasje van Van Aanholt, Maar opnieuw goed verdedigd door uh, de Friese ploeg. En een voorzet dan. Richting reis, Maar ook die bal gaat dan naast. Enkele meters naast de doel van de keeper Christopher Nordveld. 84 minuten en een klein beetje gespeeld. Kan nog van alles gebeuren hoor. 3 tegen 3. Malki heeft weer eens gescoord. Filip Koken. Malki heeft zeker weer gescoord. En Malki wordt nu bijna weer aangespeeld door Montaigne. De oprukkende rechtervleugelverdediger. Maar die bal wordt over de middellijn gespeeld door Meuwes, namens VVV. Ja, Roda staat op voorsprong en uh, ja, dat was nogal een toevallig doelpunt uit een corner waarbij uh, Nemet kopte. En uh, na een paar keeper van VVV stond er heel dichtbij in de buurt. Die zwaaide wat uh, op goed geluk met zijn armen, kreeg hem ook tegen zijn arm aan. Daarna stuitte hij uh, op en uh, Malky zette zijn uh, hoofd er tegenaan en vond de verre hoek. En zo leidt Roda dus en ik vind dat daarmee niet uh, de best voetballende ploeg aan de leiding is gekomen. Maar wel uh, de ploeg die meest zijn spierballen tot nu toe heeft laten zien in dit degradatieduel. Want VVV voetbalt net iets makkelijker, vooral op het middenveld. Onder leiding van Ricky Van Haren, die al bij Feyenoord heeft laten zien dat hij erg veel kan met een bal. En hier leiding geeft aan zijn ploeg. En nu, nu krijgt Radol Savjevic een gele kaart. En had hij er al niet één? Nee, die is in eerste instantie toegegeven aan Rados Safjevic. Maar na bestudering van de beelden, of eigenlijk na een correctie van de vierde man... werd hij in eerste instantie gegeven aan... Aan uh, een, een ander, en uh, dat was aan, aan Linsen, de nummer 11. En dus heeft Rado Savivis nu ook een gele kaart achter zijn naam. Nu gaat Montijne ervandoor aan de rechterkant. Montaigne die probeert uh, langs een mannetje te komen. En uh, gaat Roda weer bouwen aan een aanval over de rechterkant via Hupperts. En nu komt er een voorzet in de richting van Malki Maneo. die kan er niet bij. Die wordt rustig weer gevangen door Nicky Maanpa. We hebben nog een paar minuten te spelen. Nog zo'n minuutje of vier in deze eerste helft. Nog altijd 1-0 in het voordeel van Roda. 0-3, heb je nog wat clichés Bas? Honderden. Ik, ik zit er vol mee. Je, je zou me thuis eens aan de ontbijttafel moeten horen. Het is een verschrikking. Uh, maar ik ben er nu wel een beetje doorheen eerlijk gezegd. Nou ja, het is 0-3, het is klaar, het is gedaan. Uh, kopjes hangen, vind je dat leuk bij Zwolle? Herikles weet dat de buit binnen is. Uh, het is uitspelen van de tijd. Uh, het is alweer te hopen dat de schrijver Oké, okay, we gaan naar Richard. Bij, bij Richard op, van dankjewel. de baden. Vitesse Heerenveen. <laughs> Kijk of ik ook nog wat clichés uit de Hooggoed kan toveren. Maar het is hier wel leuk hoor. Er gebeurt van alles. Weer een kans zojuist gezien voor uh, Vitesse met uh, Havenaar. Vitesse dat natuurlijk zo graag aan de leiding wil komen vanavond in de eredivisie. Dat is heel, heel lang geleden. Laatste keer dat dat gebeurde was uh, zo'n elf jaar geleden volgens mij. Toen Ronald Koeman hier nog als trainer de baas was bij uh, Vitesse Heerenveen. Dat gokt op de counter met uh, de snelheid natuurlijk. Natuurlijk van La Parra voorin. Hierin is gekomen voor Vinbogason. Goed voor twee doelpunten vanavond. Vitesse heeft haast met Kasia. Opent naar Ibarra. De rechtervleugelspits op de eigen helft. Nu wordt verdedigd door Heerenveen met twee mensen. Bal gaat dan weer terug naar Kasia. En Van der Heijden die een goede wedstrijd speelt. Net als vorige week. Geeft de bal mee aan Havenaar. Aan de linkerkant. Combinatie zoeken met Boni. Dat ziet er aardig uit. Hakballetje kan Van der Heijden dan door. Nee dat lukt niet. Heerenveen neemt dan over met Van La Parra snelheid. Via Durezits. Ibarra uitgespeeld. Heerenveen nog wel op de eigen helft. Maar nu meters maken aan de linkerkant. Wordt verdedigd ook door Reis, door Ibarra. Durezits houdt balbezit. En via Raitala gaat het dan helemaal terug naar Gouwenleeuw. Bal over de zijlijn. Er ligt ook iemand geblesseerd bij Heerenveen op de grond. 88 minuten onderweg in deze bloedstollend spannende wedstrijd. Vitesse Heerenveen 3-3. Sorry Bas, ik zal het nooit meer doen. Dat was mijn cliché. Nee, daar, ik ben gewoon doorgegaan. Alleen niemand hoorde het. Want het schuifje was dicht. <laughs> Mensen naast me hebben me heel raar. Aangekeken. Uh, ja, uh, Paxvolle 0, Heracles 3. Dat is uh, de constatering als 87,5 minuut Daarmee is natuurlijk totaal gedaan. Zal Heracles tevreden zijn met niet alleen de tweede overwinning van dit seizoen. Maar ook dat hij komt in een uh, nou ja, week waarin spelers uitfladderen om interlandse te gaan spelen. Overtook bijvoorbeeld weer met Cameroen. Die moet tegen Kaap Verdi. Lijkt me hartstikke leuk. Zeker de uitwedstrijd. En euh, ja, dan komt het weer terug en dan staat Ajax voor de deur. Dan is het toch plezierig als je weet dat je lekker in je vel zit. Dat zal bij de manschappen van Bos het geval zijn. Voor de fans van Zwolle, of ze nou hier in het stadion zitten of in Hilversum achter de knoppen. Dat is toch vervelend, want die zien dus hun ploeg opnieuw thuis verliezen. Dat is toch wel een probleem. Zwolle doet het wel gek, nog helemaal niet zo onaardig in de eredivisie. Maar thuis, waarbij ze blijkbaar het gevoel hebben dat er van alles moet, lukt het allemaal niet. Je zou neem ik aan niet kunnen zeggen dat ze niet gewend zijn aan het kunstgras. Want dat zal het probleem toch niet zijn. Maar... Blijkbaar is de druk om hier te moeten presteren anders dan het mogen presteren buitenshuis. En dat vreet uh, zich toch behoorlijk. Want ja, 0-3, dat zijn harde cijfers, duidelijke cijfers in de thuiswedstrijd tegen Heracles. Met nog anderhalf minuut op de klok. Bijna rust uh, bij Rona VVV, Filip. Zo is het. Zolang we maar geen botjes gaan verhangen straks na de thee vind ik al alles best. We hebben zo een mooie vrije trap gehad van Ricky Van Haren vanaf een meter of twintig. Waarbij die Courto, de keeper van Roda, die niet zo best opdreven is in de afgelopen week en veel fouten heeft gemaakt. Nu wel tot een uiterste redding dwong. Een hele mooie redding overigens van Courto. En zo de gelijkmaker voorkwam. In de slotfase dringt VVV aan. We hebben nu een corner. Een corner vanaf de linkerkant. Waarbij Ricky van Haren weer dicht bij de bal gaat staan. Die kleine spelmaker van VVV. Voor mij de uitblinker tot nu toe in deze eerste helft. Van Haren hoog en die gaat richting Bergkamp. De centrale spits nu bij VVV. Nu voor geschorst is er daar een schot van Mewes. Dat wordt geblokt. Dat wordt uh, tegen het lichaam aangeschoten van de beulen. We gaan de extra tijd in als hij er is. Nee, die is er niet. Maar uh, de voorzet mag nog wel komen. Die wordt gevangen door Kurto. En dan zegt uh, Van Sigem jij mag de bal wel bij me inleveren. Nee, hij zegt uh, even van elkaar afblijven. Er kan nog een uittrap gaan komen van Kurto, van uh, de keeper van Rode JC. Roland Bergkamp gaat nog jagen op de bal. Maar Courto heeft een verre trap gegeven. En dan vindt Van Sichem het wel genoeg voor wat betreft een hele matige, en hele slechte eerste helft. Zelfs waaruit Roda in ieder geval één keer het net vond. Dat is ook een mooie, het net vinden. En dat deed het via Malky. 1-0 dus voor Roda, dat is de ruststand. Bij Vitesse-RV gebeurt van alles, Richard. Extra tijd. 3-3 is de tussenstand. 4 minuten erbij. Van Arnold schiet de bal een beetje knullig over de zijlijn. En dat betekent dus dat Heerenveen alle tijd neemt om naar die bal toe te gaan. En de ingooi te gaan nemen aan de linkerkant met Djurizic. Ja, die laat het balletje dan weer vallen. Want ik denk dat Herenveen toch wel tevreden is met het punt. Het punt dat hier behaald kan worden bij Vitesse. Vitesse dat in eigen huis tot nu toe nog niet zo heel gelukkig is gebleken. Ondanks het feit dat het natuurlijk keurig op die tweede plaats staat. Maar een gelijkspel tegen Ado Den Haag. Een gelijkspel tegen Herakles. En in de allerlaatste minuut een overwinning hier thuis tegen Feyenoord. En vandaag lijkt het dus opnieuw op een gelijkspel uit te draaien. Vitesse moet terug. Want Herenveen heeft het bal bezitten aan de rechterkant van het veld. Dus in blessuretijd twee minuutjes ruim nog te spelen. De bal gaat terug. Vitesse dat eigenlijk met alle spelers... Nu op de eigen helft staat behalve Boni. Er wordt gejaagd door Rijs. Maar Heerenveen heeft nog altijd het balbezit. Diepe bal richting uh, Jurisheets. Opgevangen door Kasia. Dan een lichte overtreding. Vrije trap natuurlijk snel genomen. Kasia nog altijd. Speelt uh, Jansen in. En de Kaats dan weer terug naar Van Aanhold. Van Aanhold naar Havenaar. Er wordt dan uh, wel een klein beetje gestoord door Heerenveen. Maar uh, niet echt voldoende. Want uh, Vitesse heeft nog altijd de bal van Ginkel met de voorzet. Opgevangen uh, van een meter of twintig nu de kans om te schieten. Voor Theo Jansen. Theo Jansen moet hem natuurlijk voor zijn linker hebben. Speelt hem dan weer terug naar Van Ginkel. Van Ginkel met de voorzet. Wie? Nee. Het is uh, achterin Heerenveen dat uh, vrij simpel kan weghalen via Gouwenleeuw. En dan is het uh, Ibarra die het uh, duel wint. Uiteindelijk goed met de linkervoet van Basten. Spoort ze manschappen aan om nog één keer alles te geven in de slotfase. Kasia van Ginkel, combinatie, maar nee, niet goed achter de man bij Van Aanholt en dus het tempo weer uit de aanval. Twee minuten nog te spelen. Hoge bal richting Boni. Die komt er dan even niet aan. Kopballetje van Jansen. Bal ligt weer in het strafschopgebied, maar dan is het opnieuw Heerenveen via het juryseed, dat uit kan verdedigen. Wie loopt bij de Vriezen voorin? Het is alleen Van La Parra. Die heeft heel veel snelheid, maar het duel wordt nu gewonnen door Dan Mori In geval de Israëlische verdediger. En het publiek schreeuwt. Want wil dat Veldhuizen die bal heel snel hoog voorlepelt. Richting Reis of richting Boni. Het wordt uiteindelijk van Ginkel. Van Ginkel met een kort balletje. Terug naar Dan Alle spelers nu op de helft van Hereveen. Actie misschien aan de rechterkant van Ibarra. De Ecuadoriaan. Maar het duel wordt dan vrij simpel gewonnen door Hereveen Met Raitala. Raitala dan met een hoge bal slecht. Opgevangen door Kasia. Weer het balbezit voor Vitesse. En dan via Dan gaat de bal over de zijlijn. En dus weer wat secondenwinst voor Heerenveen, Van Basten en Rutte. Allebei staan ze in hun vak. Lukt het Vitesse dan toch niet om vanavond... Uh... ...aan de leiding te komen in de Eredivisie. Het lijkt erop dat deze wedstrijd gaat uitmonden in een gelijkspel. En dat Vitesse dus gelijk komt met Herenveen ...dat morgen om half vijf nog in actie komt. De bal ligt nu weer uh, over de zijlijn. Van Basten heeft hem opgevangen. Geeft hem dan aan Deroon, die goed speelt bij Herenveen. Maar dan weer wat tijd trekken aan de kant van Herenveen. Ja, misschien is het ook wel logisch. De punten zijn uh, heel erg uh, belangrijk en duur tot nu toe dit seizoen bij Herenveen. Dat dus vorige week won met 2-0. En nu misschien een gelijkspelletje meeneemt bij de nummer 2. Van Ginkel paast de bal naar Rijs in echt de allerlaatste minuut van deze leuke wedstrijd. Zes goals gezien, drie keer Boni. Drie keer kwam Vitesse terug van een achterstand. Maar het is nog altijd niet afgelopen. Vitesse probeert het nog één keer. Alle spelers mee naar voren. Van Arnold kaatst met Boni. Natuurlijk sterk aan de bal. Dan een overtreding van de Roon En nog één keer, nog één keer denk ik een vrije trap voor de thuisploeg. Nog één keer kan het voor Vitesse. 90 minuten, 94 minuten en 15 seconden gespeeld. Vier minuten blessuretijd zijn erbij gekomen en dus zit de wedstrijd er eigenlijk op en zegt Liesveld waarschijnlijk na deze vrije trap dat het uh einde wedstrijd is. Wie gaat de bal klaarleggen bij Vitesse? Natuurlijk is dat Theo Jansen. Het zou wat zijn in de laatste seconde van deze heerlijke wedstrijd. Theo Jansen met een muurtje. Vier man staan daar van Heerenveen. Dat dus met tien man moet in de slotfase naar die rode kaart voor Kruiswijk. De penalty die werd benut door Wilfried Boni. Misschien niet helemaal terecht. Maar toch, Jansen. Daar komt het balletje wat mooi geschoten weer van Theo Jansen. Met heel veel gevoel maar uit de hoek gebokst door Christoffer Nordveld, de keeper van Herenveen En laat Liesveld dan nog de corner geven. Laat hij die corner dan toch nog doorgaan voor Vitesse. Dat is inderdaad het geval. Theo Jansen, natuurlijk. Hij meldt zich voor de echt allerlaatste hoekschop van deze wedstrijd. En de kopbal is er dan. Van heel dichtbij wordt die bal gekopt door Van Ginkel. Maar dan is het inderdaad voorbij. Het is Kasia. Kuram Kasia die kopte. Het is einde wedstrijd. Deze wedstrijd eindigt dus in Gelderdoom, tussen Vitesse en Heerenveen in een gelijkspel 3 tegen 3. Drie wedstrijden zitten erop vanavond. Willem 2 RKC 1-0. Pexwolle Zwolle Herakles 0-3. En Vitesse Heerenveen 3-3. Betekent dat Vitesse evenals FC Twente nu 18 punten heeft. Maar Twente speelt morgen nog en Vitesse heeft er al 8 gespeeld. En onderin uh, heeft Willem 2 inmiddels 6 punten. En is uh, een heleboel ploegen gepasseerd. VVV heeft er 3, Roda 4 en NAC Breda 5. Evenals Pexwolle dat al gespeeld heeft. Castle Maneuvers in the Dark was dat. Willem 2 RKC eindigt de vanavond in 1-0. Jeroen Elshoff praat na met de aanvoerder van RKC, Art van Peppe. Hoe groot is deze uh, tegenvaller? Of kunnen we zelfs van een klap spreken? Nou ja, de klap kan altijd, zal altijd achteraf blijken. Maar ze uh, zijn hele grote tegenvaller. We vinden ons kwalitatief een stuk beter dan Willem 2. En dan, uh, ja, uh, verlies je verliezen zo zo'n wedstrijd. Uh, hier is zo'n Tilburg. Ik denk dat we uh, zelf uh, waren wat slordig maar... Uh, ik denk dat, we, dat er niet zo heel veel mensen veel beter waren dan hun tegenstander. En ik vind dat dat wel eigenlijk hoort met onze kwaliteit. En dan uh, ja, kan je met één, uh, één kans eigenlijk in de tweede helft gewoon uh, een zeep krijgen. Ja, jullie hebben in de eerste helft ja, verschrikkelijk veel balbezit zonder dat er nu heel veel uitkomt. Waar gaat dat dan mis? Nou ja, je moet heel geduldig zijn, anders is het natuurlijk heel moeilijk. En uh, je moet natuurlijk gewoon uh, geduldig blijven en geen fouten maken. Ja, dat deden we de eerste helft af en toe wel, uh, onnodig. En de tweede helft steeds uh, meer wat domme dingetjes, vond ik. Af en toe net op een verkeerde moment verkeerd kaatsen, op een verkeerde moment overtreding maken. En dan help je zo in het zadel. En dan krijg je steeds, uh, krijg je steeds, voelen zich, ze zich steeds lekkerder. En dan ja, krijg je tijdens dat zo'n tegen en dan ga je daarna strijden. Maar ja, dat uh, werkt dan haast niet meer. En het geduldige rondspelen van de eerste helft. Je krijgt als, als toeschouwer eigenlijk heel erg het gevoel, maar dat zal misschien het veld anders zijn hoor... Ja, dat jullie er zo weinig mee doen als het gaat om het naar voren druk zetten als je in balbezit bent. Hoe, hoe, hoe kan je dat uitleggen? Ja, kijk, nou ja, wij hebben de bal en, en zij gaan gewoon verdedigen. En ja, als wij de bal hebben, maken wij altijd meer kans om te scoren. Dus ja, je wacht gewoon geduldig af tot uh, die kans zich voor je. Nou, en hadden we wat uitvallen, maar niet veel kansen de eerste. Alsof, bijna, bijna niet op eentje van Teddy na. En dus op zich, uh, moet dat, als je dat perfectioneert dan uh, domineer je heel de wedstrijd natuurlijk. En dan ga je uiteindelijk scoren, lijkt mij. Op het moment dat je dan niet uh, dat niveau haalt wat je hoort te halen... en uh, terwijl je wel positiespel wil spelen... dan kan je dus zomaar in een verliesje in uh, Maar is er dan ook iets van, van creativiteit dat op zo'n moment ontbreekt? Ja, creativiteit. Ik denk ook dat je gewoon... Uh, kijk, we komen de eerste helft links een paar keer door. En uh, dat is gewoon, de, ja, eigenlijk gewoon heel simpel te spelen eigenlijk. En dan, ja, of dat creatief is of simpel, ja, dat ligt een beetje aan hoe je denkt. Maar uh, dan, dan kan je er gewoon doorheen spelen. En dan hoef je niet uh, schaar, een dubbele schade eruit te gooien. En dan kom je er gewoon doorheen. En dan... Uh, Alleen, dan moet je wel precies die gebouw goed inspelen. In en uh, dat gebeurde niet uh, genoeg. En dan hebben uh, ja, ja, zij net uh, blijkbaar het vermogen om uh, 1-0 te maken. En het laatste half uur is het dan nog een kwestie van... Uh, ja, uh, misschien ook het, het geluk hebben dat het dan één keer goed valt? Ja, geluk. Dan uh, ja, moet je net bijvoorbeeld uh, die penalty... Uh, ik weet niet wat het was, maar die kan je net meekrijgen of niet. En een uh, paar vrije trappen die net ingaan. Sanne Duitser uh, schiet hem geweldig in eigenlijk. Uh, de keeper haalt hem weer eruit. En, uh, ja, dan heb je net al geluk niet. Maar uh, ja, dan roep je misschien over jezelf af... dat je... In ieder geval niet je niveau houdt. We mogen gewoon niet verliezen van Willem II. En, uh, dat hebben we wel gedaan en dan uh, moeten we ons schamen eigenlijk. En dat zei Art van Peppe, hij is de aanvoerder van RKC. Jurgen Streppel speelde ooit voor RKC en is nu trainer van Willem II. En ook hij praat met Jeroen omdat Willem II toch maar de eerste overwinning van het seizoen pakte. Is het nou als een uh, last die van je schouders gevallen is, zo'n eerste overwinning? Nou, het, het voelt, het voelt wel, uh, wel prettig, wel aangenaam. Zat het eraan te komen eigenlijk, voor je gevoel? Uh, nou, we hebben wel een matige week hier gehad, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus dan ben je heel benieuwd. Uh, we hebben de koppen bij elkaar gestoken, zoals dat zo mooi heet. Nou, en dat uh, resulteerde vandaag denk ik in veel strijdlust en passie. En uh, uiteindelijk uh, een 1-0 overwinning. Wat is dan het verschil met de laatste week? Of eigenlijk uh, de wedstrijden waarin het niet lukte? Nou, ik bedoel, uh, we moeten wel de realiteit onder ogen blijven zien natuurlijk. Hè. Ik vind dat we de eerste zes wedstrijden goed gevoetbald hebben bij Vlagen in wedstrijden. Tegen Roda, tegen, tegen, tegen, tegen Twente De eerste half uur, noem maar op. Ja, vorige week was het natuurlijk een matige, matige week tegen Dordrecht en tegen Zwolle. En ik denk dat uh, vandaag de strijdlust en de passie uh, ons vandaag de, uh, drie punten heeft bezocht. Is het ook gepast om kritisch te zijn, ondanks de overwinning? Want in de eerste helft bleef dat eigenlijk ook wel uit uh, in delen. Uh, die passie, die strijdlust. Waarvan ik dacht, nou kom op. Nou, daar ben ik niet met je eens. Ik vond dat we de eerste half uur, met name in de, or in de organisatie, hoor mij, goed, uh, goed speelden. Dat we ook een aantal mogelijkheden kregen met, uh, met Kees een, een voorzet en, en, en, en Niek een, een kopbal. Zij kregen één mogelijkheid door uh, Chevalier, waarbij Jordans is, uh, alleen voor de keeper. Uh, eerste half uur stond er gewoon goed. Uh, aan de tweede helft hebben we inderdaad, als je 1-0 voorkomt, dan lijkt dat misschien dat je meer wat meer passie brengt. Dat zou kunnen. Ja, in de eerste helft, hè? want eh, ik heb ook gezien hoe jij langs de kant staat te coachen. Volgens mij heb je je wel kwaad gemaakt over... Een, nou, toch behoorlijk wat situaties waarin jullie de bal even goed gemakkelijk weggeven. Ah, dat is, uh, dat is de volgende fase, ja. Wij uh, hebben een aantal dingen afgesproken met elkaar deze week, wat we, wat we zouden gaan doen. Ik vind dat we dat redelijk hebben gedaan. Alleen als wij dan de bal hebben, dan denk ik dat wij... Wat zorgvuldiger moeten zijn. Uh, ik kan 5, 6, 7, 8 situatie herinneren. Als je die goed uitspeelt, dan kan je gewoon mogelijkheden creëren. Daar zullen we absoluut aan moeten werken. Maar misschien uh, dat de overwinning uitbleef, uh, sluipt dat toch bij die, uh, bij die gasten erin. Dus uh, dat zou kunnen. Kan je mij uitleggen hoe belangrijk het is, uh, zo'n eerste zegen? En niet alleen qua punten, maar misschien wel voor het hele gevoel. Nou goed, wij, wij hebben een ploeg die uh, louter uit, en alleen uit uh, Jupiter League uh, spelers bestaat. Dat is, uh, dat is helemaal niks nieuws, dat is, ook, dat is ook geen schande. Deze spelers zijn allemaal daarin uh, groot geworden. Ik vind dat wij, uh, en dat vinden de jongens zelf ook, dat wij uh, eredivisie waardig uh, graag willen zijn. Dan heb ik deze week ook gezegd, van, ja, dan moeten we het onderhand wel eens laten zien. Uh, door, door, uh, door middel van voetbal, maar zeker ook van strijd en passie. Dat, we, dat daar mag het ons nooit aan breken, dat heeft het vorige week wel gedaan. En, uh, en deze week niet, dus uh, ja, daar ben ik zeer tevreden over. En dat zei Jurgen Streppel. Zijn ploeg Willem II won voor het eerste seizoen 1-0 wedden tegen RKC. Bij de Tennis Classics in Apeldoorn kwamen nogal wat legendarische Nederlanders in actie. Richard Kraaicek, Schenk Schalke, Paul Haarhuis, Martin Verkerk. Ooit schitterden ze op Grand Slam toernooien. Maar die succesperiode is al lang voorbij. Hoe kijken de sterren van Weleer eigenlijk aan tegen de pros van nu? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Er wordt heel wat afgepuft en afgekreund op de baan vandaag in Apeldoorn. Ah! Ah! Vandaag de dag van de Nederlandse toppers van wel eer. Ja, lopen maar, lopen maar. De gouden generatie, de namen die daarna kwamen. De mannen die Grand Slams hebben gewonnen, in finales hebben gestaan of halve finalist waren. Het is de derde keer op rij dat Shinks Schalken in de kwartfinale staat van het toernooi op Wimbledon. So, Richard Krejcik. All he has to do now is to hold his serve twice. And in this year of upsets he'll cause the biggest... Haarhuis en elke. Een bijzondere periode was het, zo in de jaren 90 en het begin van deze eeuw. En het staat toch wel in schreeuw contrast met de periode die er nu is in het Nederlandse tennis. Oké, okay, Robin Haase is top 50 van de wereld. Timo de Bakker is behoorlijk afgegleden. Er is op het moment niet zo heel veel. Schenk Schalken nog niet de vraag zich aan hoe kan dat? Ja, ik heb ook altijd een beetje het idee dat het ook wel een beetje geluk moet zijn waar iemand geboren wordt. Dus uh, daar is niet iedereen het mee eens trouwens. Maar uh, als je kijkt naar een uh, Kim Kleisters, die, ja, die woont bij mij in de buurt. Die woont dan uh, 10 kilometer over de grens in uh, ja, het platte, platteland, daar wordt zij geboren. Nou ja... Was breed Nederland geweest, dan had ze waarschijnlijk ook nummer 1 in de wereld gestaan. Ja. Maar als je dat rijtje zo opzomt van die toppers van uh, wel eer, dat waren er wel een hoop. Was het toeval dat je zoveel toppers had in die tijd? Nee, het was geen toeval. Uh, je, als eentje doorstoot en je traint altijd met elkaar, dan wil de ander. Want die zegt, ja, hoe kan hij nou doorstoot en ik niet? In een trainingswedstrijdje win ik van hem, dus zo trek je elkaar natuurlijk omhoog. En, uh, en het waren allemaal bikkels. Hè? Dus uh, mentaal, uh, ja, door toch staan op het moment dat het moet. En, en dat is niet altijd het geval op dit moment in de, in de Nederlandse top. Wil je er nog meer uithalen wat erin zit, dan, ja, dan, dan moet je jezelf de slijk halen en, en toch weer overeind komen. Dus. Kom Schenk. Goed Schenk. Schalken staat ook nu nog als een echte professional op de baan. Wil zijn punten winnen en toch is daar ook die glimlach. Maar de kritiek die hij uit op de huidige generatie tennissers, die is duidelijk. Hij verwijt ze eigenlijk een gebrek aan mentaliteit. Het zijn geen echte bikkels. Richard Kraajitschek, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, weet ik niet. Ik denk dat Timo misschien wel wat heeft laten liggen. Anderhalf jaar, twee jaar geleden alweer. Dat hij 40 stond en hij op weg naar de top 20 was. Maar ik vind Robin kan je niet echt van verwijten dat hij slechte instellingen heeft. Dat hij steken laat vallen. Misschien dat hij soms te intens is. Dat hij zichzelf te veel druk oplegt. Dus, um, Maar ik zie altijd het grote probleem... Bij Nederlands, uh, uh, uh, bij Nederlands tennis is de overstap van, van jeugdtennis naar proftennis. In de jeugd doen we het echt wel goed. Timo de Bakker, nummer 1 van de wereld. Wimbledon juniore junioren Wimbledon. Robin Haas, half finale van mij. Uh, Franse Open Wimbledon. Had je een aantal van de Duim ook, half finale. Franse Open. Dus bij de junioren doen we het echt wel goed. Maar het is die, ja, die overstap. Op jou uh, sluiten. You, Raymond. De toppers van Welleer laten in Apeldoorn zien dat ze nog altijd een aardig balletje kunnen slaan. Maar bovenal wordt er veel gelachen. Oh, oh. Bijvoorbeeld als Raymond Sluiter een demonstratie geeft. Oh, ja. En een klein jongetje naast hem op de baan laat meedubbelen. Hakken, hakken, hakken. Boem. Boem. Oh. Ja. Maar de toekomst van het Nederlandse tennis, dat is een serieuze zaak. Een zaak die ook Paul Haarhuis aan het hart gaat. Ja, die mentaliteit, daar hamert hij ook op. Als ik uh, kijk hoe hard wij trainen destijds en echt veel uren maakten... Uh, op de baan, naast de baan en professioneel ermee omgingen... denk ik dat wij absoluut meer uren erin hebben gestopt dan de huidige generatie. En uh, uh, de Zes, zeven uur per dag was gewoon uh, eigenlijk standaard meer standaard dan uitzondering. En ik denk dat de, de huidige generatie zelden tot nooit... zeven uur op een dag fysiek met hun lichaam bezig is om... Uh, om, om, om ja, en, en dat dan heel ja, gedurende een lange periode. Ja. Betekent dus dat jij eigenlijk vindt dat die huidige generatie... wat harder zou moeten werken? Ja, vind ik wel. Ik denk dat je altijd beter en meer je best kan doen aan harder werken... Uh, je hebt namelijk ongelooflijke concurrentie. Er zijn wel 5000 bij de mannen bijvoorbeeld die fulltime tennissen. En die hebben allemaal een ongelooflijke voorhand. Allemaal een geweldige backhand. En een surs waar we als we die zouden kijken en nu op de baan zouden zeggen... Jeetje, die kunnen goed tennissen. Ja, en waarom redden die het niet? Ja, uh, wil, je dan, wil je dan net daar bovenuit stijgen? Dan moet je gewoon meer doen dan de rest. Niet, niet net zoveel, maar gewoon meer doen. En zo draait het in Apeldoorn vandaag weliswaar om de grappen en de gollen... En op een mooie tennis? Maar wordt er wat betreft de huidige generatie zo af en toe een steentje door de ruit gegooid? Dat was een bijdrage van Edwin Cornelissen. We gaan eens kijken bij Roda VVV, de tweede helft. Filip Koken. En daar zijn we ruim vier minuten al onderweg. En in die vier minuten hebben we al beter voetbal gezien dan in die hele eerste helft. Roda combineerde lekker en kwam tot een goede kans nadat met de bal veroverde. En een breed legt op Fledderis die hard uithaalde. En Maanpa kon die bal nog maar net stoppen. En aan de andere kant is er een mooie actie geweest van Wildschut over de linkerkant. Waarbij die net niet zuiver genoeg voorgaf op Bergkamp. De centrumspits nu van VVV, die overigens niet zo goed in de wedstrijd zit. En dat ontbreekt er dan nog aan bij VVV: dat steeds beter gaat spelen. En hier een paasje van uh, Meowes op uh, Van Hare. Zo uh, halverwege de helft van uh, Roda. Meowes neemt weer over. Een brede paasje op Raddels. Safjewicz. Veel balbezit voor uh, VVV. Nu Ami die uh, langs de rechterkant kan opkomen. En Linsen nu vanaf de rechterkant met een voorzet. En daar kan Bergkamp dan weer niet bij. Veel uh, pogingen toch uh, gezien van uh, VVV. Dat zich bepaald niet verstopt in deze openingsfase van de tweede helft. En uh, het verzorgde voetbal, dat komt nu eindelijk een beetje tot stand. Nu een goede actie van Wildschut. Die weg van de beulen. Wildschut kan nu gaan schieten. Wildschut, nee hoor. Een goed blok van Biemans de centrale verdediger. Nog altijd Wildschut die de bal weer verovert van Tamata. En hem dan uh, zelf ook weer uh, kwijtraakt. Ja, Wildschut is heel moeilijk van de bal te we krijgen nu een tikje terug naar Ami. Wildschut weer aan de bal. Wildschut gaat nu uh, 16 meter gebied in van Roda. Wil dan meegeven, maar mist dan de bal volkomen. En dan is de aanval weer gedaan voor wat betreft VVV. En kan Roda weer gaan overnemen. We hebben zo'n zes minuten gespeeld. In de tweede helft nog altijd leidt Roda door die ene treffer in de eerste helft van Malky.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 Tiger van Rosie Golan. Roda VVV. Snap je eigenlijk wel dat ze uh, zo laag staan? Uh, ah. Neem me niet kwalijk dat ik je onderbreek, Ronald. Want nee, hier ga valt de 2-0. De 2-0 is van Mark-Jan Vlederes. En Roda komt er heel snel uit. Eindelijk weer eens een goed lopende aanval. En ik zei het al, het gaat zoveel makkelijker in die tweede helft dan in die eerste. Waarin rampzalig voetbal af en toe werd gespeeld. Het ging zo slecht. Al oh, die combinaties gingen er mis in, maar nu loopt het in de tweede helft. Zowel bij VVV overigens als bij Roda. En nu wordt er gescoord na een paasje van Donald. Loopt Marjan jan Vlederes de 16 meter in. En hij schuift raak vanaf een meter of ik schat zo 15. En uh, treft hij de lange hoek daar waar Maanpa er net niet bij kan. Het is toch een beetje sneu voor VVV. Dat uh, goed in de wedstrijd zit. Dat makkelijk combineert. Het middenveld is eigenlijk in handen van VVV. Maar de goals vallen aan de andere kant van Rodejezee. 2-0 dus de treffer van Marjan jan Vlederes. Drie wedstrijden zitten erop. Willem II RKC 1-0. Peck Zwolle 0-3. En Vitesse Heerenveen. Dat was een echte 3-3. Rode VVV, hoorde het net, is 2-0. En er is een minuut of 10-12 gespeeld in de tweede helft. We gaan naar het NOS Journaal met Job Boot. Tot zo.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 over geschiedenis, wetenschap en alles wat ons bezighoudt. Meer weten? Ga naar hollandok24.nl. Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school. Dit is Radio 1.